De VS en Europa gaan Rusland nieuwe en zwaardere sancties opleggen. Die zullen de energiesector, financiële sector en wapenindustrie treffen. Het besluit wordt waarschijnlijk in de loop van de dag bekendgemaakt in Brussel. De afspraken zijn gemaakt door president Obama en een aantal grote Europese landen. De VS en de EU willen de Russen hiermee straffen voor de crisis in Oekraïne. Op Curaçao is oud-minister van Financiën Jamalodin sinds zaterdag in hongerstaking. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt. De oud-minister werd vorige week opgepakt op verdenking van betrokkenheid... bij de moord op politicus Helmin Wiels. Jamalodin pro protesteert met zijn hongerstaking... tegen de manier waarop hij wordt behandeld in de gevangenis. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam gaat na de zomer gesprekken organiseren... tussen de verschillende etnische en religieuze groepen in de stad... Daarmee wil hij de spanningen wegnemen die zijn ontstaan door de strijd tussen Israël en Hamas. Gisteren had Abu Talib een gesprek met de Joodse gemeenschap. Volgens de burgemeester is het belangrijk dat alle partijen hun mening kunnen uiten. Het weer in het zuidoosten kan een stevige regen of onweersbui vallen. In de rest van het land blijft het droog en gaat geregeld de zon schijnen. Het wordt ongeveer 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Waan bij de ADB.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Dit is ZFM Zandvoort. Vrolijk begin van de aflevering van Zandvoort op zondag bij CFM. Je hoorde de single van Billy Joel en de Uptown Girl. Het is acht over 2, Zandvoort op zondag vanmiddag tussen 2 en 5. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars, welkom. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, Daar hier. zijn we weer. Ja, Het is buiten weer een prachtig zonnetje. De zon schijnt weer. En, en hier staat de airco -cool aan, het is hier gewoon koud. Echt hè? <laughs> het is echt. echt koud, dus het werkt goed. Goed, we zijn er weer drie uur live op deze zonnige zondagmiddag. 3 uur ZGFM Radio live vanuit de Dolweg 10A. Wat gaan we vanmiddag doen? Uiteraard, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half 4 de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand, want dan kunt u gelijk even meeschrijven... voor een diverse, diverse evenementen in en rondom Zandvoort. Uh, half 3 hebben we het weerbericht. en uh, Het is het weerbericht van Lex van der en Hij had gisteren ook wel gelijk, hè, want inderdaad, die regenbui die heeft Zuid-Zandvoort goed geschampt. Want het was even behoorlijke regenbui. Maar goed, vanmiddag hebben we dus weer een, wederom een nieuw weerbericht... en ook wat de komende dagen ons gaat brengen. Samengesteld door Lex van der Hoorn, www.meteopagina.nl. Dat allemaal om half drie. Uh, we hebben het dier van de week en gisteren hadden we Floris, een uh, konijn. Ja, maar aardig, die is er bijna uit, hè? Daar zit nu al een, hoe noem je dat? Een, een optie. Een, een optie op, daar heeft iemand al een optie opgenomen. Dus uh, als u uh, Floris uh, tot u wil nemen, dan zult u uh, snel moeten zijn... En vandaag hebben we weer een uh, nieuw dier van de week... en die luistert naar de naam Jin. Dus dat allemaal rond de klok van half vijf. En gisteren werden we natuurlijk overstelpt met verzoeken... om het gedicht van de week, ja, inmiddels bijna wellicht het gedicht van het jaar... vandaag te herhalen. Nou, dat, dat zullen we dan ook uh, doen. We zullen die luisteraars niet teleurstellen. Dus we herhalen het gedicht van gisteren... en uh, dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf. En dat luistert naar de naam Jubilaris. Tussen de zomerse muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen voor u de Formule 1 die zojuist om twee uur gestart is in Hongarije... onder regenachtige omstandigheden. Dus ze stonden allemaal op sliks. Maar vlak voor de start zijn ze toch allemaal overgegaan op de Intermediates. Ook dat volgen wij u voor u vanmiddag live. De Formule 1 race in Hongarije. En natuurlijk de 21ste etappe van de Tour de France. Ja, ook wel de wandeletappe genoemd, want het gaat allemaal richting Parijs. En dan over de Champs-Élysées. Er zijn natuurlijk vanmiddag een geweldige... Beelden van te volgen op de televisie. En momenteel uh, rijden de dames. Ja, dat, had die, dat hadden wij ook nog niet door. Die rijden die laatste etappe ook. Uh, en die gaan dus nu ook de Champs-Élysées straks uh, uh, onveilig maken. Maar goed, wij volgen de heren vanmiddag uh, tijdens de finish van het Tour de France. Verder hebben we natuurlijk ook sport in het kort. En uh, heel veel zomerse muziek. Dat bedoel ik, de zon schijnt in zonvoorts. SIFM is erbij, hier is André van Deun.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 Was, geweest, was er nooit een reden voor een feest? Oh, wat is het een leven fijn! Als de zon schijnt. Als de zon schijnt. En zo is het net zo de André van Duin. En als de zon schijnt. Zet je radio in het veld. Voor zon, zee. En heel veel zomerheer. Dit is ZFM Zandvoort. En hier is Mr. Mister. Mister. Op de zondagmiddag bij CFM, je hoorde de heel van Mister Mister Dat was de Broken Wings. Ja, vanmiddag volgen wij de Grand Prix Formule 1 van Hongarije. En daar gebeurt nogal het een en ander, Albert Jan Ja, luisteraars, want ze zijn nou gestart op uh, Intermediates... omdat het uh, toch vlak voor de start behoorlijk had geregend. En uh, Lewis Hamilton vanuit de pits uh, moest gaan starten... omdat gisteren zijn auto uh, tijdens de eerste kwalificatie... Uh, de eerste ronde eigenlijk al, uh, uh, in brand vloog. Dus die zijn uit uh, de pits gestart... Uh, momenteel is er een zware crash van, uh, even kijken, van Ericsson, van het team. Dus er is een gele vlag uh, situatie en iedereen duikt naar binnen... om natuurlijk de banden weer te gaan wisselen, omdat de baan natuurlijk aan het opdrogen is. En wellicht dat ze dan weer gaan switchen naar de soft tires. Dus uh, volop actie tijdens de Formule 1 in Hongarije. Oké, okay, nou, heel veel mensen zitten vanmiddag op het strand. Ja, en uh, nogmaals, luisteraars... Uh, gisteren hebben we de oproep ook gedaan. Vergeet niet te stemmen, want tot en met uh, 11 augustus kunt u via www.supportervanschoon.nl stemmen op uw favoriete strand in de Schoonste Stranden Top 10 te krijgen. De verkiezing loopt tot, uh, van 3 juli tot en met 11 augustus... en is georganiseerd door Nederland Schoon in samenwerking met de ANWB. De Schoonste Stranden Top 10 bestaat uit het oordeel van het publiek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 Op donderdag 21 augustus wordt de schoonste stranden top 10... op feestelijke wijze bekendgemaakt... door Guido van Woerkom en Helene van Zutphen... van het organisatiecomité Nederland Schoon. Rondom het Zandvoortse strand wordt er enorm goed samengewerkt... door paviljoenhouders, de strandbezoekers en de gemeente. Deze samenwerking resulteert al enige jaren in een waardering... in de vorm van de Blauwe Vlag, een internationaal keurwerk, keurmerk... voor een schoon en veilig strand. Daarnaast draagt Zandvoort ook het Eco-keurmerk... Een duurzaamheidskeurmerk dat internationaal wordt toegekend aan toeristische gemeenten. Meer over informatie over Nederland Schoon en supporter van Schoon... vindt u zoals gezegd op de website www.nederlandschoon.nl en www.supportervanschoon.nl. Vergeet u niet te stemmen. En stem inderdaad op het uh, strand van Zandvoort. Je had het net over die selfie, hè? Ja. De strandselfie. Nou, een man had een uh, naakselfie uh, gemaakt hè, voor zichzelf. Ja. En die had hij per ongeluk op een huizensite geplaatst. Nou, hij was zwaar de pineut hoor. Hmm. Hier is Michael Jackson.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 Van Van Morrison, de Brown Eyed Girl. Ja, Zometeen na het volgende plaatje, de evenementagenda... maar eerst nog even een ander kort bericht. Ja, en het is een goed bericht voor alle recreatieve en snelle fietsers... in en rondom Zandvoort. Want uh, sinds deze zomer uh, biedt de gemeente een extra service... voor fietsers met zachte banden. Bij de parkeerplaats De Zuid is een openbare fietspomp geplaatst... waarmee iedere fietsband van lucht kan worden voorzien. Een klein gebaar waar ongetwijfeld veel fietsers blij mee zullen zijn. Nou, goede initiatief van de gemeente Zandvoort. Dat dacht ik. Dus zo meteen de evenementagenda wat ik al zei. Het, maar het, eerst... het weer, het weer, het weer. Uh, oh ja, sorry, het weer. Hoe kom ik nou een evenementagenda? Dat is pas over een uur. uur. Ja, zo meteen het weerbericht van Lex van de Hoorn met Albert-Jo Vos. Na deze van Quincy Jones. Hier is I Know Corrida. Zonnige zondagmiddag in Zalvoort. Nou ja, blijft het ook zo, hè? Nou, in ieder geval is de muziek wel lekker zomers, hoor. De Quincy Jones en I Know Corrida. En inderdaad, maar even de vraag stellen aan Albert-Jan. Blijft het dan ook zo, Albert-Jan? Nou, uh, volgens Lex niet. Nee. Nee. Oh, want ondanks het feit dat we de dag grijs met nevel en mist zijn gestart... was er in de loop van de ochtend zelfs al een beetje ruimte voor de zon. ...en die nu dus volop schijnt. De west- tot zuidwestelijke wind draait naar het noordwesten... ...en is zwak tot matig van kracht... ...en de temperatuur stijgt hier aan in Zandvoort... ...naar een graad of 22, 23. Dus in het kort eerst vrij veel bewolking... ...maar die hebben we al gehad... ...en in de loop van de middag dus lekker opklarend... ...zwakke tot matige westelijke wind... ...en maximumtemperaturen temperaturen rond de 23 graden vandaag. Gaan we, en dan de komende nacht neemt de bewolking verder toe... ...en morgen krijgen we een buiige dag... ...een regenachtige dag... Veel bewolking met geregeld buien, matige tot vrij krachtige noordoostelijke wind. De maximumtemperaturen morgen liggen op het eind van de dag niet hoger dan een graad of 22. En dinsdag, die maakt het dan weer goed, de slechte maandag bedoel ik dan. Dinsdag veel zon, eerst kans op mist of lage bewolking. Matige tot vrij krachtige noordelijke wind en de maximumtemperaturen in Zandvoort tot een graad of 22. En de vooruitzichten na maandag meerdere dagen droog in Zandvoort... met vrij veel zon en rond normale temperaturen. En de normale middagtemperaturen in dit jaargetijde voor Zandvoort... zijn er circa 22 graden, dus we liggen keurig op schema. En de actuele zeewatertemperatuur langs het strand is een graad of 21. Ja, hoe ziet die Lex van Horen eruit? Wil je dat weten? Ja. Kijk gewoon even op de Facebook-site van ZFM-Sandvoort en ja, vandaag staat er een foto van hem op Facebook. Lex van Horen van www.metiopagina.nl. Die jongen is ook zo lekker bruin. Hè? Hij weet altijd wanneer er mooi weer is natuurlijk. Daar komt het door. Lex, we gaan een plaatje speciaal voor jou draaien. Hier is Wem and Wake Me Up Before You Go Go. van Lex van de op onze Facebook-site, Albert Jan. Maar mensen kunnen ook gewoon de CFM-app downloaden. Gratis verkrijgbaar in de App Store en in de Play Store. Ben je op de hoogte van alle laatste nieuwtjes van CFM. En natuurlijk ook het nieuws uit Zonvoort. Gewoon downloaden die app. CFM maakt ze naam waar van de zon schijnt. Dus pak je radio, Lennart Frans en zet hem op 106.9. Zie je FM 24 uur per dag. Hete zomer. Het enige wat jij hoeft te doen is te zoeken in de store onder ZFM. En jij hebt hem op je telefoon of tablet. Ik word, word, word heel erg vrolijk. dat is de, de van Littlewood and the Break en dat was Prayer in C, uiteraard samen met Robin Schulz. Het is 11 minuten over half drie geworden. Tijd voor een uh, ander bericht van de ondernemersvereniging. Ja, de ondernemersvereniging uh, is op zoek naar het visitekaartje van de ondernemers. Ben jij representatief en spontaan en wil jij het visitekaartje zijn van de ondernemersvereniging Zandvoort? Uh, voor diverse activiteiten is de ondernemersvereniging uh, op zoek naar representatieve en flexibele 18-plussers... voor wie de Duitse en Engelse taal geen probleem is... en die zich enthousiast in willen zetten voor verschillende activiteiten in het dorp. De werkzaamheden van een promotiemedewerker bestaan onder andere uit het uitdelen van gadget aan, gadgets aan toeristen en uh, voorbijgangers. Na een korte sollicitatie word je opgenomen in de promotiepool van de ondernemersvereniging Zandvoort waarna de opdrachten vervolgens per e-mail kenbaar gemaakt worden. Het werk geschiet op oproepbasis... wat betekent dat je per opdracht zelf aan kunt geven of je beschikbaar bent. Ben jij geïnteresseerd in, uh, in deze baan of wil, je, of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar de ondernemersvereniging voorzitter Peter Tromp. En dat uh, mailtje, uh, mailadres van de heer Tromp is ptrompapenstaatjecasema.nl Ik heb gisteravond zoveel Amsterdamse muziek gehoord. Ik denk, nou, nu is het tijd voor Duitse muziek. Jodemena en Nena, en noin zich, Vanmiddag bij Stalford op zondag volgen we uiteraard de Formule 1 van Hongarije. En wederom een safety car situatie in heel veel auto's die de pits ingedoken zijn, Albert-Jan. Ja, klopt luisteraars, want uh, ja, het is een en al actie uh, daar op het circuit van Hongarije. Do door die wisselende uh, weersomstandigheden, half droog, half nat, intermediates, terug naar sliks. Is het eigenlijk een hele spannende race met veel verrassende uh, ontknopingen. En zojuist heeft PRS daar ja, toch op in aanraking gekomen met de, de vangrail en wel op het rechte stuk. Dus wederom een, gele, een, een safety car deployed heet dat met een duur woord. Maar in ieder geval de, de safety car is weer in de baan dus de race is weer, wordt weer geneutraliseerd. En op het moment van neutralisatie was de, de stand, de, de leiders erop, ook alweer verrassend. Want dat krijg je natuurlijk door die, die bandenwissels. De een doet het wel, de ander doet het niet. Uh, het is maar waar ze voor kiezen. Maar het is dus nu zo, uh, achter de safety car... dat Alonso momenteel het uh, veld aanvoert. Gevolgd door Vernier. Op een derde plek Rosberg. Gevolgd door Vettel. En toch knap op een vijfde plek uh, momenteel Hamilton en die toch als laatste uit de pits gestart is... omdat hij gisteren zijn motor opblies, om het zo maar eens te zeggen. Dus die doet uh, goed mee. Maar wellicht dat hij nog een bandes, bandenstop zou moeten gaan maken. Maar vooralsnog Alonso voor Vernier, Rosberg, Vettel en Hamilton... in de race uh, in Hongarije. Oké, okay, gaan we naar de Tour de France. De ja. finish vandaag in uh, Parijs. Ja. En de dames zijn aan de gang, nog uh, iets meer dan een kilometer. Ja, klopt. Uh, dat was uh, lange tijd nog... Oeh, een valpartij trouwens momenteel bij de dames... Uh, kijk, de dames je had vroeger de Tour Féminin. Hè, dus gewoon de heren, die hadden de Tour de France. Maar de dames hadden ook een Tour de France. De Tour Féminin. Maar daar zijn ze op een gegeven moment mee gestopt. En de dames hebben zich, uh, zich uh, laten we zeggen... Uh, samenwerkingsverband gezocht... met de organisatie van de Tour de France. Van, uh, wij willen eigenlijk onze Tour de France ook weer terug. En uh, om daar vast een uh, primeur aan te geven... rijden de dames vandaag dus ook door Parijs. Uh, en straks gevolgd door de heren. Maar er was dit een echt akelig gevalpartij... Uh, te zien, de twee dames die hard onderuit gingen. En ze zijn bijna gefinished, dus we zullen straks de eindstand ook aan u doorgeven. En voor de rest straks maken we ons op natuurlijk voor de heren... die ze entre hun entree gaan maken in Parijs. Oké, okay, we houden het voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag... op CFM Zandvoort. En heel veel mooie en romantische muziek. Hier is Betty Austin, Baby, Come To Me. Thinking back in time when love was only in my mind I realized...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 We vrolijk van, de hey, tambourine en High Under the Moon. Maar niet alleen daar worden we vrolijk van. We hebben de dames in de Tour de France gevolgd. En je hebt een geweldige uitslag voor ons bekend te maken, Albert Jan. Ja, dat is prachtig. Heerlijk. Maar het was echt een prachtige finish in een zonovergoten Parijs. En daar uh, zijn nou, ze dus precies twee uren uh, iets meer over uh, uh, zijn ze onderweg geweest. En ze hadden een moyenne, dat is het duurwoord voor gemiddelde van 68 kilometer per uur. Nou, dat uh, zegt toch wel wat, hè? Zo. Dus die hebben echt hard getrapt. En uh, ja, Marianne Vos natuurlijk uh, van de Rabo ploeg, die werd uh, keurig gelanceerd door een van haar uh, ploeggenoten voor die uh, sprint aan het eind. En uh, Marianne trok daar, daar uh, aan het langste eind. En dus heeft dus deze etappe of deze ja, race hier in en rondom Parijs bij de dames gewonnen. Dus op één Marianne Vos. En twee, ook een Nederlandse, alleen niet van de Raboproeg. Uh, de mevrouw Wild. Of K. Wild is tweede geworden. En de derde plaats was voor El Kierseman. Dus uh, Marianne Vos wint de etappe in en rondom Parijs. Nederland 1 en 2. Dat is goed nieuws. Nou, de mannen nog, hè? Nou, de mannen, nou, de mannen nog. nog. Ja, 7 en 8e. Nog steeds, toch? of niet? Nee, nee, 9 en 10e. Oh, nee, 9 en e Oh, ja. heb ik even een dagje gemist? Ja, een dagje gemist. Dat is een dagje weg. <laughs> ja, dan krijg je dat. Ik kom straks op. Ja, is goed. Dat horen we straks in het volgende uur van dit programma. En in het volgende uur uiteraard ook om half vier... de lange evenementen de de evenementen... die de komende dagen in Zalvoort gaan plaatsvinden... En heel veel lekkere zonnige muziek op deze zonnige zondagmiddag. Als laatste voor drie uur zie je Spargo en Head up to the sky. There's a lot of talking going around. all.